I'll show you.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vrachtwagenchauffeurs die in 2006 in die voorkust chemisch afval vervoerden van het schip de Probo Koala... zeggen nu dat ze in ruil voor geld valse verklaringen hebben ondertekend. Ze zouden hebben verzwegen dat ze ziek waren geworden na het transport. De valse verklaringen waren volgens de chauffeurs opgesteld door een advocaat van Trafigura... dat het schip had ingehuurd. Dat meldde Nova in de Volkskrant. In 2006 ontstond internationaal ophef toen in Ivoorkust omwonenden van stortplaatsen zich ziek meldden nadat afval uit de probo koala was gestort. Trafigura weerspreekt de beschuldigingen van de chauffeurs, er is wel betaald, maar volgens advocaten van het bedrijf ging het om een onkostenvergoeding. vergoeding. KLM is niet te spreken over de beslissing om grote delen van het Nederlandse luchtruim vandaag op slot te doen. Topman Hartman noemt het een radicale ingreep die niet terecht was. De president-directeur vindt dat er sprake is van een overreactie. Op last van Eurocontrol kon er vandaag acht uur lang niet worden gevlogen vanaf Schiphol en Rotterdam. Hartman wil dat de luchtvaartmaatschappijen hun eigen verantwoordelijkheid terugkrijgen. De Griekse minister van Toerisme is opgestapt... na berichten dat haar man een belastingsschuld van meer dan vijf miljoen euro heeft. Minister Gerekou is een voormalige actrice. Haar echtgenoot is een zanger die in Griekenland populair was in de jaren 70 en 80. De Griekse regering moet enorme bezuinigingen doorvoeren vanwege het enorme begrotingstekort. Er zijn onder andere strenge maatregelen aangekondigd tegen mensen die belasting ontduiken. Kerekoe is de tweede minister die opstapt sinds het aantreden van de regering Papandreou. Het weer nog vannacht helder. Het wordt minimaal 4 graden en er is kans op een mistbank. Morgen zonnig, in de middag ook stapelwolken en in het zuidoosten een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, we gaan het nog één keer proberen. We gaan live van Shelly, maar daar tukken naar DJ Alvaro remix. Hopelijk gaat dit nu beter naar het eerste. Better than me Ik krijg net al een voorproefje te horen van wat we zo van gaan draaien. Volg van het volgende nummertje. Dus eh. Uh... Oh. Even, even, ja, even een beetje socialize hier, jongens. Wat hebben we allemaal yeah, dit ja. weekend gedaan? Te beginnen bij. Uh, Robby. Uh, dit weekend, Weet ja. je, wat, wat hebben we gedaan? Behalve uh, uh. De, de, de, de, de stelletjesdingen. Oh, eh. Uh. Naar de bios. Ja. Naar de bios. Ik Welke uh... film? Welke film? Oh, de stilte valt, oh. Welke film? Uh, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland? Ja, 3D. 3D. 3D. Oh, dat moet wel skerries zijn geweest. Ja, man. Echt zo zit van, what the fuck? Ja, dat was wel leuk, was wel leuk. Je ziet toch wel je oude dingetjes van de tekenfilm, weet je wel. Oké, okay, lachen. Dat is zoals dat konijn die rotkat. Ja, Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Ah, leuk, leuk. Dus dus buiten, uh, we buiten. hebben weer genoten, hè. Beter, beter. Hé, Tony. Ja, wat heb jij eigenlijk gedaan dit weekend? Hij wordt geharst. Ik ben zaterdag geweest. Je bent zaterdag uitgeweest? Ja, waar ben jij bij deze Feesten, beesten en partijen? Ja, wat denk jij? Ja, ik wil het even, ik wil het strot horen. Ik ben een man, ik heb bevestiging nodig. Natuurlijk, natuurlijk, maar een Kijk, kijk, kijk, kijk. Gezellig. Dat was altijd met Tamara hoor ik nog. Dominique, ben jij ook nog geweest? Dominique en Allo en danser. Alon Dansen. Ja, was er helemaal niet. Alon dans. Maar uh, even, just to be clear, uh, hebben jullie nog plannen voor deze week? Uh, eh, yeah, beulen, beulen en beulen. Beulen, beulen en beulen hebben we. Ja, ja, je vergeet bijna het leukste plan, hè? Party. Hey. Party. Nee, nee, nee, we gaan uh, binnenkort uh, gaan we weer eens een keertje aan iets uh, familieachtigs doen. Dan gaan we gezellig naar de film. Naar de film? Naar de Flim. <laughs> de flim. Ja, de Flim. Okay. De flim. <laughs> Ja, en ik heb ook al een, uh, een date geregeld uh, voor woensdag, die wou eerst gaan tennissen, maar die neem ik gewoon mee. Daar heeft ze niks tegen in te brengen. Gezellig. Ja, hoe ze heet? Ja, dat moet ik even geheim houden, maar het begint met... Het <hijen> begint met een p. Dus, uh, en, en het... Het, is toch oude, het... Het zou kunnen, het zou kunnen. <hijen> Hé, hey, uh, maar uh, ik heb hier natuurlijk ook uh, drie leuke dames hier zitten. Wat uh, hebben jullie allemaal uitgespookt in dit weekend, behalve met uh, mijn vrolle uh, Phoebus-feesten? Wat nee. Ja, ga eens bij de microfoon zitten, schat, want ik hoor je niet. Daar ja, is de Miek. Wat een stilte, hè. Yeah, yeah. Zenuwen, angst. Zeg wat? Ik ik ben bang, hè. Ben jij bang? Nee? Nou, weet je wat, we doen gewoon net alsof, kijk maar Stefan, even Dan doen we net alsof dit gewoon een face-to-face -face gesprek is. <laughs> dat is leuk toch? Moet je die microfoon... Ja, wat zeg je? durf het ook niet. Ah, word je verlegen. Ah nee, mijn broertje zit erbij, dat mag niet. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, even zonder dollen. Maar fijn. En Rob, heb jij nog uh, feestenstellingen feesten, nou, of ideeën ik... voor komende weken, maanden zelf? Weken, maanden? Ja, het zou kunnen. Je moet wel langer planning uh, maken. Nou ja, ik uh, ga naar verjaardag vol aankomend weekend zondag naar het werk. Maar ah, Voor okay. de rest van de week ben ik ook alleen maar aan het werk en uh, met school bezig. Oh, en Toon, wat ga jij allemaal doen? Ik heb een uh, nieuwe stage. Jij hebt een nieuwe stage, ja. Maar ik bedoel, heb je ook nog uh, feesten en planningen... ...behalve werk, werk, werk, werk, werk, beulen, beulen, werk, nou, werk, werk. Nou, wat dacht je, voorlopig even niet. Nou, ah, voorlopig niet. Tony die is uh, dus de komende weken hier niet uh, te Out, out of the running. Uh... Dat is wel heel jammer. Nou, ik weet wel, een tennis-event op woensdag... ...maar ja, dat wordt natuurlijk verplaatst vanwege een bioscoopavondje. Biosco <laughs> ah, ze zit nu te bloos, jongens. Wordt knalrood. <laughs> We zitten daar te kijken, jongen fuck jou, wacht, moet ik jou het pak krijg? Oké. Okay. Ja. Dus even kijken, ja, wat ga ik eigenlijk nog doen in de komende weken? Ik even heb Even uh, kijken. Ja, ik ga naar de film samen met de uh, Paula. Oh, <laughs> was een hint, hè, was een in. En uh, even kijken, ja, uh, natuurlijk, om uh, even, um, even, even een paar heel wat ver weken verder uit, uh, op te gaan blikken, ga ik uh, natuurlijk een week ga ik naar hem toe. Uh, het, Benidorm? Ja, het feest mecca van Spanje. Het oh, oh, oh. Amsterdam in uh, Spanje. Ah, beter zelfs nog. <laughs> Dit, ze hebben daar zelfs een straat. Hey, toon, weet jij nog hoe die straat genoemd wordt? Welke straat? De straat, waar echt je alleen maar kroeke feestjes, discotheken en al in die... door hem? Ja! Jongen, ik zou het niet weten, ik ben er al een jaar niet geweest, man. Een jaar niet geweest? Ja, ze noemen het Bar Street, hè, En ik ben er nog niet eens geweest, en ik weet het zelfs. Oh, bar, ja, dat bar heb je ook maar van je papa gehoord. Ah, van mijn papa gehoord, ja. Mijn papa heeft me hele leuke dingen verteld over Bar Street. Mike, jongen, er zijn daar topless bars, alles is daar. En, nou, en kijk. En welke leeftijd je ook hebt, je komt overal in. Heerlijk. Nou, gelukkig ben ik ouder dan jij, dus ik kom sowieso overal in. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Even zonder dol, nee lekker, lekker een weekje naar beneden door hem toe, dan nou, waarschijnlijk het, uh, het huis voor mij alleen een week lang. Hoop ik. Hoop ik, dus ouders weg. Ik ben ook Wie? Paula, ben uh, jij alleen of wie zei dat? Ik. Tamara, ben jij... wanneer ben jij ik alleen? met Tony dan. Ga je, met Tony, ja nee, dat hoef ik, nee laat maar zitten hoor, niet eens met mij. Toe. Oh nee wacht even. Tamara en ik, Tamara en ik gaan een legging passen. Ja. Kst. Kijk. Een legging. Ja, hij, zij heeft een oude link. Ze zegt, uh, schat, wil jij hem hebben? Ik zeg, tuurlijk, is goed. <laughs> en maar uh, okay. Rob, uh, zullen wij die sneak preview dus even in Ja, gooi hem er maar even lekker in. Kijken. Ik hoor nog helemaal niet. Oh ja. Ja, dat is weer jammer hoor. Hij En We gaan luisteren naar Milk Ink met Sunrise, Jacqueline Hype Radio Edit. En dadelijk op Master Blast en de President Remix. About to escape. Get your back up on the wall and just shake that thing. crazy. De ww en mainstage. stage en uh, hè, hè, jongens christus we zitten alweer op de laatste wat is het 24 minuten van, uh, van, dit, uh, van dit uur gezellig gezellig hebben we hebben eigenlijk nog niet eens de volgende 5 uur gedraaid hè? oh oh oh wat een verschrikking drama ja hey, we gaan even een uh, dubbel hit uh, gaan we draaien want we gaan even luisteren naar uh, een stukje van headhunters uh, scrap attack Defcon 1 2009 de anthem en uh... oh hey, die duurt wel erg lang maar dat maakt niet uit we gaan even lekker zeven uh, <laughs> minuutjes uh, als niet iets even langer. Genieten. Gaan even genieten. We gaan even een beetje buiken. even de boel nog even flink wakker schudden voordat we straks weer gaan. En dan uh, horen jullie ons zo weer. Ja, yeah, ja. Yeah. Even kijken. Zoals ik al zei, Headhunts met Scrap Attack, Defcon 1 2009 Anthem Original Mix. Tot zo. DEFCON 1 2009. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer de nieuwe DEFCON 1 weer tevoorschijn komt. Ik, ik zat toevallig net te kijken. Jij bent al aan het kijken, want ik, uh, DEFCON was. Oh, 12 juni, dus het komt er nog aan. 12 juni. Ja, hij is al uitverkocht. Godzame de meisje. Ik wil weer eens naar een feestje toe. DEFCON in Australië. Ja, hallo, is wel <laughs> erg ver. Die reis kost me meer dan een rotkaartje Mysteryland komt er ook nog. Oh nee. Tomorrowland. Oh, dat klinkt ook wel leuk. Q-Dance Festival komt er waarschijnlijk ook. Dus in 10 juli. 10 juli. Oh, dat is allemaal zo kort op, jongens. Uh, nee, nog niet van volgend jaar. Anders had ik even gekeken voor de uh, Defcon uh, van volgend jaar. Ja, dat vind ik, bah, dan wil ik dat niet gaan meemaken. Maar fijn, er zijn dvd's. Uh. <laughs> en uh, wat zijn jullie uh, even, even een vraagje? Want ik weet natuurlijk wel een beetje hoe jullie weekplanning eruit is, jullie weekendplanning. Maar... Uh, Even kijken, wat even even vragen. Hoe voelen jullie nu dat weekend erop zit? Hoe brak zijn wij na dit weekend? Verrot, verrot, inderdaad. Dat zijn twee, nou, verrot, drie keer scheepsrecht. En dan wil ik de drie dames nog even horen. Al een voor alle alle één, zeg het is. Oké. Oké, okay, ik ga daar verder eens niet over uitbreiden, want anders krijgen ze ook hier straks politie aan de deur. Ja. Voor dronken voering. Ik denk het wel, ja. Ja. Yeah. En uh, we gaan nog even denken, even luisteren naar Lady Gaga met Alejandro. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, zoals ik al zei, Alejandro. Let's hear Dan mijn vriendin die nu gaat zingen... Shakira de Gypsy... Cause I'm a Dixie Ee, <laughs> Ja, ja, ja. Zelfs van alle leuke dingen komt er eind. We hebben natuurlijk niet volop kunnen draaien. Nee, helaas. Helaas, helaas niet, yeah. helaas niet. Ik ken niet altijd. Nee, nee het is niet altijd feit. Miscommunicaties, sleuteltjes. Ja, maar uh, volgende week zijn we weer. En ik hoop de volle twee uur. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat we op tijd zijn. ja. En wie weet, zit uh, Joop van S voor ons een keertje. Ja, als goed zit hij er he? weer? Ja, volgende week. Ik, zit er weer. Weer. ik vind het wel leuk om